Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee leden geroyeerd omdat ze het partijbestuur zouden hebben willen overnemen... hebben bijval gekregen van drie voormalige kandidaatkamerleden van de partij. In een brief die NRC heeft gepubliceerd schrijven de drie dat een grote groep intimier rond Baudet al tijden aandringt op meer interne democratie. Ze noemen een reeks incidenten en spreken van een keurslijf en een angstcultuur. Toch zeggen ze dat ze nog volledig achter Baudet staan en dat het bestuur hen voor een inhoudelijk gesprek heeft uitgenodigd. Baudet ontkent dat er onrust is in zijn partij. In de oost-Taiwanese stad Hualin is een hotel gedeeltelijk ingestort na een zware aardbeving. Er wordt vermoed dat er mensen in het gebouw zitten opgesloten. De autoriteiten melden dat er in de regio zeker twee doden zijn gevallen en dat er meer dan 100 mensen gewond zijn geraakt. Ook is de stroom uitgevallen bij honderden huishoudens. De aardbeving had een kracht van 6,4 en vond relatief dicht bij het aardoppervlak plaats op zo'n 10 kilometer diepte. Het epicentrum ligt 21 kilometer ten noordoosten van Hualin. De omvang van de schade in de rest van de stad is nog onduidelijk. Vlakbij het hotel is te zien hoe de weg is gescheurd. Ook hebben hulpdiensten uit voorzorg een brug in de stad gesloten. Juryleden die moeten beslissen over het lot van de Mexicaanse drugsbaron El Chapo mogen dat anoniem doen, heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Hun identiteit wordt niet vrijgegeven om de juryleden te beschermen tegen intimidatie of raakacties. Het proces begint waarschijnlijk in september. Volgens de rechter is het nodig om de identiteit te beschermen omdat het bewijsmateriaal in de zaak van El Chapo een gewelddadig patroon van moord, mishandeling, ontvoering en marteling laat zien van mogelijke getuigen of mensen die de overheid assisteren. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder. In Limburg valt soms lichte sneeuw. Het gaat 4 tot 8 graden vriezen. Morgen wordt een vrij zonnige en droge winterdag. In de middag is het een paar graden boven nul. Dit was het nos Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Welkom terug bij het tweede uur van Geen Lompen, maar Zware Metalen. En wij openen dit tweede uur met het nummer van de band Crowbar. Doom metal hardcore punk en traditionele hard rock. Zo zou je hun muziek kunnen omschrijven. En het nummer waar u naar heeft geluisterd is Falling While Rising van het gelijknamige album. We gaan verder. Ik heb vorige week al iets laten horen van dit beginnende bandje. En uh, ik wil bij deze dan ook een oproep doen. Alle bandjes die opnamemateriaal hebben, zijn cd's, mp3's, uh, opperstickie, maakt niet uit. Meld je even aan op uh, onze Facebookpagina. Geen lompen, maar zware metalen. En uh, laat even weten wat voor soort materiaal je hebt en hoe je dat naar de studio denkt te krijgen. En uh, vraag er even naar, want je kunt het eventueel ook opsturen. Ja, vorige week heb ik al iets laten horen van dit beentje: uh, die uh, zich Harryassers ja, Harry noemt. En Harryassers betekent uh, zoiets als Getver Derry. Uh, en dat in normaal Nederlands. En uh, vorige week heb ik een hele leuke cover van ze laten horen van uh, <coughs> uh, Motorhead. En vanavond ga ik u laten luisteren naar een ACDC cover. En deze klinkt echt heel erg lekker. Whole Lotter Rosie. Hier is Harry Yasses. I wanna tell you a story about a woman I know. When it comes to love, she when well, she steals the show. See a sack of pretty, eighty sacks to small. 4229-56 you can change your color a lot! Marjasses was dat. Holla Rosie. En uh, ik heb niks veel gezegd denk ik. Want het klonk vreselijk lekker. Dus nogmaals een oproep. Regionale beentjes. Laat je horen. En gegarandeerd. Zolang de geluidskwaliteit goed is. Gaan we je draaien. Gegarandeerd. Zo. Dat was dat. En uh, ik wil verder... Met een uh, wat uh, gerenommeerdere band. En ik heb het over Stone Sour. En van het gelijknamige album is hier In Hail. <tied> En van Stone Sour gaan we naar Korn. Een muziekstijl die vaak omschreven wordt als new metal of alternatieve metal. Ja, al opgericht in 1993 in Amerika. En van hun album uit 2005. Uh, getiteld See You on the Other Side. is hier Twisted Transistor. The meow! Yeah. Transistor. En van Amerika gaan we naar, blijf even aan die kant van de oceaan, maar we gaan naar het zuiden en we gaan naar Brazilië. De band Soulfly, pure trash metal en van hun album Archangel is hier We Sold Our Souls to Metal. Oh shoot man Lekkere DJ Instinker met een heel vreemd, abrupt einde. We gaan door met Creator, al eerder, in een eerdere uitzending aan de orde geweest. Afkomstig uit Duitsland en van hun album Phantom Antichrist is hier. From Flood into Fire. We blijven nog even bij onze Oosterburen. En we gaan naar Ramstein. Van hun album Reizen, Reizen is hier. Keine Lust. Hassin, heb keine Lust mehr. De volgende band is onder de liefhebbers Geen Onbekende. Ik heb het over Iced Earth. Een mix van heavy, trash en power metal. En van hun album Days of Purgatory uh, ga ik Dante's Inferno voor u draaien. Die kunt u dus in zijn geheel beluisteren, 16 minuten lang. Met de geweldige vocals van Matthew Barlow. En eh, ik zou zeggen, luister en huiver. Dante's Inferno, I Sturred. Let's Up the him he I'm Ice Earth, Dante's Inferno. Echt een waar meesterwerkje van metal. We gaan naar Frankrijk. In 1996 werd daar de band Gojira opgericht. Hun muziekstijl uh, laat zich omschrijven als technische prog metal. Met veel invloeden van andere bands als Morbid Angel, Metallica en Tool. Van hun... Album uit 2016, getiteld Magma, is hier het nummer Lowlands.